Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneelt. Of aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme chocomel. Ah, maakt de hele je winter goed. Nu Wintersil Madness dus bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken. Zoals Emma met Sleeps. En Line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten. Tweede gratis. Met deze week. Hier de bonus. AH Snoep groente, Tomaat 500 gram, tweede gratis. Boeie. Alle Milner in plakken 150 gram, tweede gratis. Lekker hoor. Alle b bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Doeie. En alle Perl- snelfiltermaling, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! hamster.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 En ook al hebben strooiwagens en sneeuwschuivers vannacht hun werk gedaan... het kan op de wegen echt nog verraderlijk glad zijn. En daarom is het advies om vanochtend als het even kan thuis te blijven. En op Schiphol zijn vanwege het winterse weer opnieuw... ongeveer 350 vluchten geschrapt. En dat aantal kan nog oplopen. De Venezolaanse oppositieleider Machado hoopt... dat ze zo snel mogelijk terug kan naar haar land... nu president Maduro gevangen is genomen. Ze bedankt president Trump voor zijn inzet. Trump ziet op zijn beurt Machado niet als leiding. ...leider van Venezuela. Daarvoor heeft ze niet de steun... ...en niet het respect, zegt hij naar het weer. Ja, het kan dus glad zijn door sneeuw en bevriezing. In het Midden- en Noordoosten is er lokaal ook dichte mist. Soms valt er nog een winterse bui, maar tussendoor is er ook wat zon. Het wordt ongeveer 2 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan de En Waar die staan weet Rick. Het is eigenlijk wel rustig, 17 files, Maar er zijn wel een paar hele lange tussen. Begin op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Diemen, 14 minuten. A2 Den Bosch, Maarsen bij Oude Rijn, 31 minuten de A4. daarna Amsterdam bij Nieuw-Venep 11. A7 Horn, Zaanstad ...bij Weidenwormer 11. En dan de A12... Den Haag Lunetten bij Rijn, ...anderhalf uur. A27... ...Gorkum Utrecht bij Lekbrug... ...negen minuten. De N207... berg Alfa aan de Rijn bij Moordrecht 7. De N210... ...Schoonhoven Rotterdam bij Zevenhuizen elf Dan de N218... ...Spijkenissen Europort bij Europort 14. En de laatste Tim is de N247... ...Horn Amsterdam bij Broek in Waterland. Dertien minuten.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 in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Het is weer Kids Festival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers... en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen.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 for the poker.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 Mellow and Jelly Roll, holy water. Okay. Is. De 5 3, Ochtendshow. Ja, in delen van de provincie Utrecht moet je wel eventjes dat water weer koken, geloof ik. Want daar hebben ze weer een bacterie in het water zitten. Ja, met name Amersfoort, he, Ja, die kant. toch? Uh... Ja, provincie Utrecht. Is ja, dat. Ja, ja, ja. Volgens mij... kan dat toch, joh? Ja, dat... ik heb het idee. Want uh, er wordt ook echt in Utrecht en steken zeer slecht gestrooid en geveegd. Wat heeft dat nou, te maken? Nou, nou, het, maar... nee, nou, ja, het is gewoon zo. Aavond, nee, man, die gaat ja, nou, nou, echt door... zo hard lopen te strooien. Die doen echt hun best, man. Het is echt daar een drama. Maar is dat per provincie anders? Ik kom daar natuurlijk al, uh, ik rijde elke dag langs. Ja. Het is elke dag daar een drama. Maar jij zegt nee, het slechtste stukje van Nederland is de regio Utrecht. Ja. Oh. Nou, nah. nah, nah, dat heb maar... je gezegd. Wat zeg je? Dat heb je dan weer gezegd. Dat slaat toch helemaal nergens op? Misschien is het daar ook wel veel uh, ijziger dan uh, in de rest van het land. Nou, er is daar wel veel gevallen, ja. ja. Niet normaal, joh. Gisteren overdag. Het heeft echt, uh, ik denk dat er gewoon uh, serieus gisteren 10, 15 centimeter sneeuw is gevallen. Met gemak. Nou, ik ja, dan kan je er tegenaan aanschuiven. Ik heb Florentine gisteren even naar station ja. Amersfoort oh. uh, gebracht. Maar dat, nou, al, wij reden op een gegeven moment op de snelweg, ik denk 50. Ja, nog niet eens. Maximaal. Maar. Weet je, op een gegeven moment ook, ik wist echt, we reen op de A1. Ik leidde elke dag. Ik had even geen idee. Geen lijnen? Nee nee, nee, nee, Ik denk, waar rijden we nou, nee. joh? Ja, dat vroeg ik dus ook. Waar rijden we? Ineens ja. zag, in zag je die Eiffeltoren. denk, hé. nee, nee. Toch nog een romantische dag. Ja, ja, ja, ja. Uh, nieuws voor vanochtend. Ook de formatie die gaat vandaag weer van start. D66 en het CDA, die mogen zich melden bij de informateur... die zelf spreekt van een cruciale week. Deze week gaan wij uh, verder praten over de begrotingsuitgangspunten. Dat wordt een belangrijk, uh, belangrijk onderwerp. En uiteraard ook over de weg naar voren met uh, andere partijen. Dus dit wordt een uh, cruciale week. Een cruciale week wordt het uh, volgens uh, de informateur. Nou ja, uh, de, de vraag is ook, uh, die wordt deze week beantwoord... gaan we met uh, drie of vier partijen? Ja, volgens mij is dat een beetje wat nu de knoop uh, ja. opgehakt moet worden. Dat is een vrij belangrijke vraag die beantwoord uh, gaat worden... dus uh, ergens deze week. En dan uh, darter Gian van Veen, die heet eigenlijk... en dat wist ik ook niet, Pieter Gerard van Veen. Koert Westerman, die vertelde gisteren bij de Oranje Winter waarom zijn ouders hebben gekozen voor de naam Gian. In de wijk waar hij opgroeide, daar is ooit een jongetje... Overleden, ik weet niet hoe. Dat jongetje heette Gian. En dat maakte zo'n impact in die community, waar de, die, die gemeenschap waar hij woonde, die, die wijk. Dat zijn ouders gewoon besloten hebben om hun eigen zoon Gian als roeknaam te geven. Nee. Ja? Zodat nooit die jongen uh, vergeten zou worden. Wauw, mooi verhaal wauw, toch? Wie? Ja. Wist ik niet. Hij is ja. geboren in Poederrooien toch? In ja, Gelderland? Ik geloof het wel, ja. ja. Uh, maar dit is dus de reden dat uh, Gian, die eigenlijk Pieter Gerard heette, uh, vanaf dat ja. moment Gian werd genoemd. Uh, ja, en dan, het kan je niet zijn ontgaan, uh, Nederland gaat gebukt onder sneeuw en ijs. En voor sommigen is dat sneeuw en ijs pret. Maar hoe gaat dat de komende dagen? Dat kunnen we wel even vragen aan onze eigen weerman Dennis Wild. Dennis, goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Geniet jij een beetje van dit weer, Dennis? Ja, het is heel vervelend gisteren met al die uh, nare omstandigheden op de wegen. Maar ik geniet hier op en top van. Want uh, jullie hadden het net over de uh, regio Utrecht en ja. uh, Amersfoort. Uh, het is een bijzondere plek hoor. Daar is inderdaad heel veel sneeuw gevallen. En. Daar heeft het afgelopen nacht matig gevroren. Dat betekent temperaturen ja, rond de min 10 graden of zelfs kouder op sommige plekken. Ja, en die sneeuwresten die gisteren zeg maar, met een klein beetje dooi overdag... Uh, zijn weer gaan Ja, die zitten knetterhard op de weg. Dus even respect voor, uh, voor die gladde bestrijding. Dat is bijna niet te doen met die temperatuur, want uh, het zout heb een, een... Wacht even Dennis, een... uh, verbinding, de verbinding... De, uh, ja, ik uh, moet eventjes een klein beetje... Uh, waar zit je? Ja, even bij het raam gaan staan, denk ik. Ja. Ben ik er nog? Ben ik er ja, nog? je bent er weer. Ja. Ja. Ga door blijf met staan, je verhaal. Blijf staan. Nee, kijk, het strooisout heeft een uh, vriespuntverlagende werking... ...en um, naarmate het steeds kouder is... Ja, werkt dat zout eigenlijk steeds minder? Mm. Uh, je ziet ook in Scandinavië bijvoorbeeld dat zout vaak vervangen wordt door zand. Ja. Omdat het daar ook een heel stuk kouder is. Dus uh, ja, ik, uh, ik zeg maar nog steeds respect voor die gladheidbestrijders. Want die ijsklompen op de weg, het is gewoon niet te doen. Nee, uh, nou nee, ja, goed. Het wordt zo uh, goed als zo kwaad als dat het gaat, wordt het bestrijden. Ja, en het is nog mistig vandaag. Ja, en, en glad. Dus uh, we moeten oppassen. Mistig. Glad, bevriezing, nieuwe sneeuwbuien die het westen van het land en ook het noorden binnentrekken. Het zijn er gelukkig niet zoveel als gisteren. Uh, tussendoor uh, gaan we vandaag ook uh, regelmatig de zon zien. Dus uh, we zien ook de mooie kant van het winterweer. Want ja, hoe prachtig is ja. het. Mooie winterlandschappen met straks een zonnetje erbij. Ja, ik zeg uh, nog steeds heel erg genieten hoor. Oké, okay, en uh, de komende dagen Dennis. Want er is uh, nou ja, uh, een soort onheilstijding over <lacht> ons afgeroepen. Als het gaat ja. om morgen zou code <lacht> rood worden. Vrijdag wordt ellende. Wat staat ons te wachten? Ja, het, het, is, een, het is een hele vervelende winterse week. Met uh, s'nachts dus vorst. En overdag een paar graden boven nul. Dus uh, lichte dooi. Uh, en er komt weer een neerslaggebied ons land binnen. Die buien, ja, dat is nog niet zo heel erg. Maar er komt echt een gebied binnen waarbij heel Nederland sneeuw gaat krijgen. Vanavond krijgen we wel een beetje een voorbode ervan. In het westen van het land... Met de wind van zee, iets zachtere lucht. Ja, is het ook gemengd met regen. He. Maar in het binnenland valt er gewoon echt uh, sneeuw. En het blijft gewoon sneeuw. Want morgenochtend komt een nieuw gebied. En dat trekt van west naar oost over het land. Voor die tijd in het oosten nog droog. Maar ja, op veel plekken kan er zomaar weer zo'n 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Oh en vooral dus in het westen, tijdens de ochtendspits uh, is het weer, uh, ja, weer raak, denk ik. Ja, ja, En dat is dan niet de laatste sneeuwdag dus morgen. Nee, dat is niet de laatste, want uh, ja, die dooi die probeert elke keer wel door te zetten. Maar ik denk eigenlijk pas dat het na het weekend gaat lukken. Dus tot die tijd, wintersomstandigheden, met af en toe stil. Ook af en toe regen, maar ook weer bevriezing. Dus gladde wegen. Ja, het blijft gewoon echt uitkijken. Uh, uitkijken, oppassen geblazen. En voor de liefhebbers van de sneeuw, genieten geblazen ook natuurlijk. Laten we dat Sorry. niet vergeten. Ja. Uh, Dennis, dank je wel even voor je tijd en een mooie dag vandaag. Eeuw, zelden. Okay. de, je Gevaarlijk op de ochtend op de week. de radio staat, waar En het klinkt meteen vertrouwd. Zeker bij die achterochtend zo Speciaal voor jou. Nou, laten we dan meteen maar even kijken naar de situatie op de weg, Rick. Ja, 32 files. En de file met de meeste vertraging, ja, de verschrikkelijke A12. Den Haag, Utrecht bij de Meren. Bijna 2 uur. Zo, 2 uur? Ja, 1 uur en 47 minuten. Maar loop het loopt heel snel op, hè. Oh. Heb geduld daar. Dus dat is eigenlijk het enige wat we kunnen zeggen. The Red Hot Peppers. En Snow. Come to the side that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea, to the sky. And I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey yo, listen boy. Some The time. je child ...om zeven minuten voor half acht in het ochtendprogramma van 538... ...dat wij ooit de 538-ochtendshow noemen. Daar hebben en we lang over nagedacht. Daar hebben we echt he? heel lang over vergaderd, ja. Een dat hele is, groep. Uh, sessies, hebben we op de hei gezeten, heel weekend. En uiteindelijk kwamen wij met uh, ja, een briljante ingeving. Ja. Weet je, we noemen het de 538-ochtendshow. Uh, 6 januari is het vandaag. Het is, is drie koningen, toch? Vandaag? Zeker. Ja. Moet je dan niet uh, voor mij doen? Er is een amandel in de taart, toch? Ja. En wie hem heeft, die is de koning. Ja. Volgens mij bak je een taart, een cakeachtig iets. En misschien luistert er iemand die het verhaal exact kent. Ja. Maar ik dacht dat je een amandel in de cake duwt. En dan ga je voor mij een beetje cake zitten eten. En wie de amandel heeft, die is volgens mij de koning. Wij hadden uh, in de familie hadden wij een, uh, een Portugese oom. En uh, oh. die nam uit Portugal nam die altijd een taart mee. En daar was het, het gebruik. En dat had hier ook iets mee te maken. Er zat en een ring in. Dat was een beetje zo'n flutteringetje. Een ja. ring. Oh ja, ring. gewoon van de uh, intertoys. En een boon. En dan snee je dat, ja, je sneed, taart, sneed je de taart in stukken. En degene met de boom moest de taart betalen. En degene met de ring was inderdaad de koning. Aha, ah. dat is een oh. nog mooiere... Ja, dat was wel echt leuk. Ja, want die kon niet verder dan een uh, amandel eten Je bent de koning. Maar een ring mee bakken. In ja, er de... zat een ring in. Ah, nee, dat is wel eigenlijk zo'n ja, zo'n zo zo zo kermisringetje. zo'n ja, maar, ja, maar, maar toch, wel, uh, het idee is wel leuk. Als vind... kind was je heel druk Tot, ermee. lotto, ja. ja dan, dan ga je nou. denk ik toch uiteindelijk... Wat, weet je wat ik namelijk ook altijd uh, heel leuk vind? is nou. Met kerst van die uh, Christmas Packers. crackers. ja. En dat is toch ook uiteindelijk. Maar ze mogen niet meer knallen, geloof ik. Ze Mogen niet meer knallen. Nee, ja, ik, tenminste, oh. ik, wij hadden Christmas crackers die, die knalden niet. Ja, ik heb zo'n voorraad ooit gekocht. Uh, <laughs> dus, ik Sa ik, ik heb categorie 3 uh, drie uh, Christmas crackers. <laughs> Hebben jullie ook nieuwjaarsloten gekocht? Ja, ja. En gewonnen? Ik had zes loten, 30 euro. Oh, dat valt tegen. Zeg. Ja, dat ja. valt enorm tegen. Dat, en ja. ik kan me herinneren dat dit voorgaande jaren precies hetzelfde was. Ja, het, nou, het mooie echt... was wel, want die, uh, die 30 miljoen is uitgekeerd gisteren. Oh. Die twee mensen die hebben uh, uh, allebei toevallig dat lot gekregen. En dan vraag ik me toch af, die hebben het als cadeautje gehad. Ja. En dan kom je toch echt? op het punt. Ja. Ja. Ja, je zuur de, de, de gever. Keer, nou ja, of, of ga je iets afstaan? van je, Want ze hebben allebei een half lot, dus ze hebben allebei 15 miljoen gekregen. Ja. En dan is toch de vraag, ja, ga je je gever een miljoentje ah. geven? Of denk je, you, nou, Het is vooral heel lullig op het moment dat jij uh, je koopt twee loten. Eén geef je weg, de andere hou je zelf. En degene die je weggeeft, die, die, ja. oh, daar valt de, och, de prijs och, op. Och, dat is och. natuurlijk helemaal zuur. Maar wij doen altijd, tenminste ik koop altijd voor de hele familie kopen ja, gezegd, geglaan. ja. En dan gooien we alles op een hoop. Ja, maar hoeft, ja. En degene die, dus iedereen krijgt een lot. Daarna gooien we ze weer op een hoop. Tenzij ja. er iemand is die zegt, van nou ik wil niet meedoen, dan moet hij dat zeggen. Maar iedereen ja, wil altijd we. wel meedoen. En dan, uh, er is één iemand die het bijhoudt. En die moeten we dan maar goed vertrouwen. Die doet ja. dan uh, uiteindelijk van, nou, dit is wat we gewonnen hebben. Oh, wat leuk. En volgens mij is dat ieder jaar hetzelfde appje. Drie tientjes. Ja. Uh, wij hebben Sylvia hebben we aan oh. de telefoon. Oh, goedemorgen, ja, Sylvia. Jou. Ja, goedemorgen. Jij uh, hebt een cake gebakken voor drie koningen? Dat klopt. Ik uh, ben nu uh, net aangekomen op mijn werk. Oh. Ik werk uh, in een kleutergroep in Twello. Ja. En uh, ik heb uh, een cake gebakken, een tulband, ja. met oh, drie, de, drie uh, bonen erin. Ja. Drie bonen? En uh, drie bonen, ja, officieel moet het twee witte en één bruine, want ja. dat uh, is van vroeger uit uh, ja. twee witte en een bruine koning, maar dat heb ik uh, ja, niet dat gedaan. Ja, dat kan niet meer natuurlijk. Nee, nee, nee, dat heb ik niet gedaan. En uh, ik ga zo meteen, uh, met, ik heb in de klas al uh, de kronen klaarstaan en de mantels. <laughs> en uh, het kind ligt al klaar. om. het kind ligt al klaar? In het krimmetje? Ja, de baby, de pop. Ja, ja, ja. Om uh, goud, wierook en mirren te ontvangen. En we gaan straks uh, de tulwand aansnijden in uh, zoveel stukken als ik kinderen in de klas heb. Oh, wat goed. En dan gaan we samen kijken wie de boon heeft, welke drie kinderen. En die worden tot koning gekroond. Fantastisch. Oh. Ja. Wat leuk. Maar jij zit op een katholieke school, dat kan niet anders. Dat klopt. Ja, ja want er staat ook, als ja. ik het zo hoor, staat ook echt kerstal nog. Nee, die staat er niet meer. Oh. Op school tenminste niet meer. Maar ik heb wel uh, de beeldjes van, uh, van de kerstal oh, ja. dat inderdaad uh, in de klas staan. En uh, daar ga ik zo meteen uh, met de kinderen het verhaal uh, verder vertellen maar van hoe het verder is gegaan. Uh, jij kent niet dat verhaal wat Tim vertelde met die ring uit Portugal dat er ook een ring nee, in zit. Nee, dat ken ik niet. Oh, okay. Maar ik, ik, ik doe dit, dit was wat ja. ik vroeger op school en uh, altijd deed. Dus uh, ik vond het leuk om Super dat ook maar weer. Ik heb het vorig jaar ook gedaan. Vorig jaar was het op maandag drie. Koningen. Ik bedoel ja. altijd in de vakantie, dus doe ik het niet. Ja. Maar nu is nee, ik, ja, het deken, doe ik wel. Gezellige leuk. dag, ja, hebben jullie. Ja, dit is superleuk. En dat is voor die kinderen natuurlijk echt super spannend wie de boon ja. vindt. Dat, uh, ja, dat, uh, dat is zeker zo, ja. Hey, en nu even een klein. Uh, ja, want dat kan natuurlijk voorkomen, maar we moeten de spelregels wel even helder hebben. Ja. Stel er eens een kind met twee bonen in <laughs> één stukje cake. Ja, en, ik, dat we het maar even opgelost hebben ja, volgens mij. Ja, ja. Nou, eh, als dat zo zal zijn, dan mag die een andere koning aanwijzen. Ah, democratie. Oké. Ja, heel goed, Alles. heel goed. Nou, uh, Sylvia, welke school is dit? Dit is uh, Martine's school in Twello. Nou, uh, ik wens jullie heel veel plezier erbij en uh, leuk. leuk dat jij even belde. Dan weten we hoe het zit. Ga ik zeker doen. Oké, okay, oh. Sylvia, over drie koningen. Leuk. En dit is de nieuwe Ja, die is van Tyler en heet Chanel. Luister, dit is hem. What is Information now, they say love me, information now, they say love me, information now, they say love me, information now, they say love me, information say love me, information Turns out, I had you turned out. What's my amount? Try me, come find out. One more time. Stop generate my mind. I'm not her and she's not me. Deze week de Smulschijf, democratisch gekozen door de luisteraars ook. Chanel, uh, de deze nieuwe plaat van Tyler is op TikTok met name een zeer populair liedje. 1 voor half 8. Straks de grootste sneeuwpop van Nederland. Die wordt As We Speak gemaakt. Er is alleen een klein, uh, klein probleem voor wat betreft die sneeuwpop, Maar je hoort zo dadelijk wel wat er aan de hand is. Flo heeft het laatste nieuws. Welke BN'er heeft zich echt enorm misdragen, hoor je zo. En Lenny Kravitz komt eraan, net als uh, onder andere Justin Timberlake.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 Ja, goedemorgen, allereerst maar even een waarschuwing. Code geel is van kracht in heel Nederland. Aanhoudende gladheid en plaatselijk dichte mist vanochtend. Dan in de ochtend op veel plaatsen die gladheid dus... in het westen en noorden, winterse buien. Uh, het komt ook, uh, later vandaag tenminste, de zon even tevoorschijn. 0 tot 4 graden is dan vanmiddag de temperatuur. En dan een overzicht ja. van de files. Het is niet zo druk, hè, Rick? Nou, 53 files, maar het zijn wel allemaal knelpuntjes. Begin op de A2 Denbos-Maarsen bij Utrecht-Papendorp. 30 minuten vertraging. A4 Dinterloord-Antwerpen bij Markizaad, 19. De A6 Lelisap-Muiden bij Muidenberg, 18. Problemen op de A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren. Een uur en 49 minuten. Dan de A28 Zollen amersfoort bij Hattermerbroek, 19. A44 Wassenaar-Amsterdam bij Burgerveen, 17. a 58 Vlissingenberg op Zoom bij De Poel, 16. En de laatste is de A58, Berg op Zoom Breda, bij Breda West, 23 minuten. Oké, okay, dat je wel over half acht. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen, NS kan tot zeker tien uur geen treinen laten rijden. Reden is een IT-storing, bovenop alle ongemak door het winterweer. Eigenlijk had de boel rond acht uur weer moeten starten... maar de problemen houden langer aan, zegt NS. Op allerlei plekken zijn er vanochtend nou ja, ook ongelukken, hoorde je net. Door de gladheid uiteraard. Auto's zijn van de weg gegleden en vrachtwagens geschaard... zoals op de A12 bijvoorbeeld, bij Utrechtse Harmelen. En ook gaan veel motorrijders onderuit. En de vrijwillige brandweer zit te springen om nieuwe mensen... maar die zijn er steeds minder zegt Brandweer Nederland in de Telegraaf. Mensen krijgen het niet alleen drukker, ze vinden de opleiding ook te lang en te zwaar. Oh ja. Vind wel wat voor jou, Rick? Brandweer. Brandweer. Nee, Brandweer. nee, ik uh, lijkt me wel een interessant beroep, hoor. Nou, ja. uh, mooi ook als je het erbij kan doen. Jawel, ja. maar het is wel... Uh, ja, alleen maar ellende. Nou, nou je ja, kan op. ook wel heel veel uh, mooie dingen doen, natuurlijk. Ja. Ja, ja, je ja. maakt ook hele nare dingen mee. Ja. Maar het is, uh, wat ik begrepen heb van uh, iemand bij de brandweer in, uh, in uh, Nijkerk. Dat het, het is veel theorie ook op het moment. Dus je zit minimaal, uh, je hebt dan van die oefenavonden. Ja. En dat is uh, de helft van de periode. Dan zit je gewoon alleen maar lesstof tot je te nemen. Oh, okay. Omdat er dan weer allerlei regels veranderen met gevaarlijke stoffen. En je moet weten hoe je omgaat met bepaalde type branden. En... Ja, het klinkt zo van, joh, meld je gezellig ja. aan bij ja. de vrijwillige brandweer. En je krijgt een piepertje. En als er iets is, dan... Nee, nee nee, nee, nee, nee. Maar het is wel gewoon een, een heel traject wat eraan. Ja. Ik, ik kreeg een rondleiding daar. En op het moment dat ik die rondleiding kreeg, ik had nog van tevoren aan die jongen uh, uh, gevraagd yeah. die mij rondleidde. Ik zeg, joh, hoe groot is de kans dat er nu een uitrok komt? Ja. Nou, hij zegt, het is overdag. Het is, uh, het is geen gek ja. weer. Hij zegt, kans is nul. Dus wij zitten op een gegeven moment... Ja, wij ja, zitten serieus in een, de koffie. in een brandweerauto, <laughs> is hij met dingen aan het uitleggen en zijn pieper gaat. En ik dacht nog, dat is voor de show. En van alle kanten komen er dan gasten aan racen. Ja. En die springen in die wagen. En het is echt een militaire operatie. Binnen ja. drie minuten waren er twee brandweerwagens ja. vertrokken. Waanzinnig om te zien. Maar er zijn dan ook jongens die aankomen en dan zijn die brandweerwagens al weg. Ja. Dus die staan dan, dan voor niks, dan moeten ze inklokken en dan krijgen ze, geloof ik, 40 euro voor de moeite dat ze oh, dat toch te krijgen. vrijwillig, want dat zijn mensen die zitten namelijk op kantoor of ja, ja, de, de, ergens op het dak. Een, dak een, was, een was kok en de ander was inderdaad dakdekker. Ja. En uh, Dat komt van alle kanten, komt het aanreis. Wij hadden en, een, uh, een scheidsrechter, die was uh, bij ons was club zo'n clubscheidsrechter. Ja. Die was ook uh, vrijwilliger brandweer. En die Wie had no -ja? een pieper. En het was in de tweede helft, 12 minuten minuut, piep, piep. piep. Ja. hij zei, ik ben er vandoor. Dus ja. die, die redde naar de kleedkamer, pakte zijn sporttasje en was weg. En ja. we hadden geen scheidsrechter. Maar hij had wel een goede reden, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, maar het is fijn dat die mensen er zijn ja. hoor. en die doen echt hard werk. Maar grappig is wat jij zegt, dus dat de kans dat je aankomt en dat je gewoon voor Piet Lutter aan dat komt. Die kans is zeer aanwezig. Het is niet ja. dat zeggen? Oh, we wachten nog even op Henk, totdat Henk. Nee, uh, nee, nee, als die wagen vol zit, dan, dan gaat hij. Ja, en ze okay. trekken allemaal een nummer en dan op een gegeven moment er, hangt jouw nummer dan nog, maar is ja? die wagen weg, dan moet je dat nummer, dat geef je door en dan krijg je dus een kleine vergoeding en dan kan je weer weer terug en heel vaak blijven ze dan wachten natuurlijk om te Ja, onder... ja, ja, ja. Of ze een mooie fik gemist hebben of, of dat het meeviel. Maar het is toch niet alleen brand, want ze worden toch nee, ook nee, geroepen nee, als. Ja. Ja, het het grootste, ja, ja. Uh, grootste aantal uitdrukken heeft niets met brand te maken. Eh. Dat zijn in de boom. Ja, nou, nou, nou, hof, ja, hof, hof, hof, nou veel ongelukken. <JO neatly> dat ze moeten openknippen. Bijvoorbeeld, ja. En dat we'll dat nu vast mee... op het toilet. De <laughs> <Ja. laughs> deur ja. ja. Nou ja, de Hanslers waren gisteren weer op televisie. Monique Hansler, de moeder van Mike natuurlijk, die heeft euh, Mikes vriendin Denise in het Spaanse Altea uit huis gezet, omdat zij dan roddels en vertrouwelijk in financiële informatie over de familie zou hebben doorgespeeld. Nou, wat ze daar allemaal weer niet uitkraamt gisteren, niet normaal. Je bent gewoon een schandalig stinkwijf. Uh, je hebt me zo op mijn hart getrapt. Ik weet niet wat die Monique Hansler allemaal uh, doet daar op televisie... maar ze wordt gewoon steeds vreemder en raarder en gestoorder. Ja, nou, we kunnen wel even een stukje laten horen. Dit is uh, Monique die iets vertelt over Denise in de oh, uitzendingen ja. van gisteren. En dan zei ze, nou, ik moet weer inkopen doen met dat uh, met, met, met teringwijf... en uh, hoe hou ik het vol? Ja, de grond ging onder me weg. Ik denk, jezus, wat is dit dan? Ik zei, nou, even nog één kans, ik tegen haar. Ik zeg, wat loop jij over <lacht> mij te vertellen? Is niet waar, zeg ze. Je spullenpak. Ik zeg... Ja, toen is ze eruit gezodemieterd. En ja. uh, Denise heeft Goeie. zelf natuurlijk ook weer... want het, ja, het is wel echt rampen. Denise. Ja, ja, ja, ja, ja. Denise heeft zelf ook weer erover gereageerd. Tegenover uh, Bo. Ik dacht, wat kan ik nog goed doen? Of, weet je, ik ging aan mezelf twijfelen. Mm. En het is niet iemand zwart maken of negatief praten. Je wil nee. gewoon even met iemand ventileren van, hoe zie ik het? Uh, zie ik het anders? Zie ik het verkeerd? Uh, ik heb jouw mening even nodig. Want er kwamen allemaal dingetjes bij kijken. Ja, en dat, dat ook, Monique. Ik over... Ja, uh, het, het is... Uh, uh, over en weer elkaar zwart maken. Ja, en Maiko koos natuurlijk uiteindelijk partij voor zijn moeder. En heeft Denise uh, vervolgens geappt dat hij uh, een relatie niet langer ziet zitten. Oh, maar zie dat heeft hij de, de app laten weten. Oh, ja, en je, volgens mij hebben ze trof nog trof niet gepraat. Nee. Het lijkt een beetje op de Hazes-familie. Ja, nou daar heeft het wel iets van weg. Ja, ja. ja maar dit komt. Uh, ik bedoel, deze die zijn nu geboeid. Dit komt niet meer goed. Bij Hazes wow. iedere keer zijn er weer verzoeningspogingen. Oh, wow. nu goed. Nee, nee. Nou. Nee, nee. Heeft, uh, heeft zich ja, hij is toch als show, heeft gezegd. Oh, het komt nooit meer goed. Ja. Oké. Okay. Nou, voor 85.000 huishoudens in het oosten van de provincie Utrecht... bijvoorbeeld Amersfoort geldt dus een kookadvies voor drinkwater... door weer een bacteriebesmetting, dat zegt Vitens. Voor welke adressen precies geldt, kun je allemaal opzoeken... Op, uh, met zo'n postcode-checker ja. via de site van Vitens. Ja, ze zijn nog op steeds uh, op zoek naar een oplossing. Dus ja, het is nog niet opgelost. Moeten ze wel de weer? postcodes ook moeten dan doorgeven. Ik weet toevallig ja. een, uh, een kennis van mij, die woont in Amersfoort... die had dit laatst ook, en dan, ja. Ja. die had zijn postcode ingevoerd... en die had... Uh, geen kookadvies. Maar uh, een paar huizen verder was oh, het echt? kookadvies Dat links, was links. En een paar huizen ja, verder rechts oh. was het ook waar ze zijn postcode, die was niet op nee. de een of andere manier doorgekomen. Oh, wat erg. Ja, dat is wel vervelend, ja. Dus die heeft, maar goed, hij is er uiteindelijk niet ziek van geworden. He. Nou, het gaat in dit geval ook om een lichte verontreiniging. Oh, ja, okay. is... ja. Maar ja, je neemt het risico toch niet. Jij hebt het natuurlijk aan de hand gehad, Niels. Je, hebt ook, uh, ja. je gaat toch je water koken. Zeker, absoluut. En dat uh, verbaas je dan ineens hoeveel water je verbruikt ja, op dag. Ja. Ja. Maar als je de wc doorspoelt dat water hoef je niet te koken. Oh, dat is dat, dat het? het? Dat, dat deed ik ook iedere keer, ja. <laughs> uh, dankjewel, Florian, voor, voor dit moment. Dit is Everjack I had a dream. I was standing on a star And I realized how beautiful your dream? Will you promise me one thing? En in My World, 14 voor 8 is het geworden in de ochtendshow. Goedemorgen en welkom. De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538-ochtendshow vraagt zich af. Wat er nog wat te winnen vandaag. Nou, dat zou je wel kunnen stellen, want we hebben kaarten liggen voor het leukste feestje van uh, het jaar toch wel. De Vrienden van Amstel Live, editie 2026, daar kun je bij zijn. Uh, wij hebben vier kaarten straks voor iemand die belt als je de kroeg belt voorbij hoort. Ah. Dus die moet je even in de gaten houden. En 0909 3058 dat is ons telefoonnummer. Ja, door het winterweer staan de wegen vast, rijden er geen treinen, zijn er problemen in de luchtvaart, maar er is ook positief nieuws als het gaat om de sneeuw. Peter Stegeman uit Staphorst, die is namelijk bezig om de grootste sneeuwpop van Nederland te maken. Oh, wat leuk. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Maar even, wat is het oude record als het gaat om de grootste sneeuwpop van Nederland? Heb je dat ergens kunnen vinden? Ja, wat wij hebben kunnen vinden was uh, 11 meter hoog. Ja, zo, zo. Dus, uh, nou ja, er lag maandagmorgen zoveel sneeuw dat we zeiden van uh, nou, volgens mij gaan we dat verbreken. Maar even 11 meter, dus... dat is uh, drie verdiepingen zo'n beetje, toch? Ah, ja, ja, ja, minimaal. Minimaal, ja. Denk, ja, we zijn er inmiddels wel achter. Uh, ik denk dat we op een meter of acht, negen zitten nu. Ja. Uh, dus uh, we komen er nu wel achter dat het stapelen steeds lastiger wordt, zeg maar. En hoe doe je dat dan? Hoe kom je zo hoog? Uh, nou, het is eigenlijk... Uh, gistermorgen was het een, uh, uh, een groep maken met alle ondernemers hier zo. Uh, dat ik de grootste sneeuwpoppel uh, wilde bouwen. Ja. En uh, In tijd uh, stonden de kraanen en sjouwers om alles bij elkaar te schuiven en op te draaien. <lacht> en voor ik het wist uh, kwamen uh, de vrachtwagens aan. Ja en even later kwamen zelfs boeren met wagentjes en uh, je kon het niet zo gek bedenken. Iedereen komt met sneeuw. <lacht> ja, want het is niet zo dat je in een bal rolt, laten we zeggen. Nee, nee, nee. Het wordt echt een. Uh, komt, uh, we willen wel proberen een bal erop te maken. Ja? Yeah. Ja. Maar ja, dat is allemaal wel, um, wel heel lastig. En uh, ja, met, uh, we hebben natuurlijk niet zoveel sneeuw in Nederland, dus iedereen is uh, onervaren. <laughs> ja, want, dat wilde ik vragen. Heb je wel eens vaker een sneeuwpop gebouwd, Peter? Uh, nou ja, uh, vroeger in de kinderjaren ja, wel. Ja. Maar, uh, maar de afgelopen de jaar jaren, jaar jaren niet meer. Nee, nee, dus het is ook nee. eventjes uh, nou ja, ontdekken hoe nee, het kan. Ja, we zijn met plan A begonnen en ik denk dat we inmiddels uh, halverwege het alfabet zitten. Maar, uh, <laughs> en met hoeveel man bouwen jullie deze ja. sneeuwpop? Ja, ik, ik denk dat er gisteravond... Uh, ja, ik win ik, ik het ook kwijt, maar dit, we waren met 30 man en er bleven maar vrachtauto's komen. En, het was gisteravond tien uur, ik zei ik kan geen sneeuw meer zien en er kwam er weer een vrachtauto aan. Dus. Maar er, er wordt vandaag verder gebouwd. Ja, ja, half negen, dan uh, zijn de eerste machines er weer, maar ja, ondertussen moet het bedrijf ook uh, schoongemaakt worden, uh, sneeuwvrij. Dus uh, ja, en dan hopen we weer op, net zo'n succes als gisteren. Ja. En dan uh, zijn we ook nog mannetjes bij nodig, met randjes, die, uh, ja, hun uh, stapelaar, ja, zeg maar. Ja, ja. Want je komt eigenlijk nog een metertje of vier te kort dus. In, in, nou, nou, we gaan vanmorgen meten, maar ik ja. verwacht wel dat we op een 9 meter zitten. Ja. We hebben gezegd, 12 meter is een mooi rond getal. Ja. Daar gaan we voor. Okay. Maar ik stel me dan voor dat jullie met ladders tegen die sneeuwpop aan het ik drukken zijn... om het omhoog te krijgen, of hoe. Ja. ja, nee, we zijn eigenlijk op zoek naar uh, een iets grotere uh, graafmachine, zeg maar... die het ah. wat, uh, wat hoger op kan draaien, want, uh, ja, met handjes tafelen en lattes, dat, dat, dat wordt het niet. We hebben al wel mensen gehad die kwamen, die zeiden van... kunnen we me helpen gisteren, maar... <laughs> ja, het is toch wel heel hoog, het wordt wel lastig. Ja, ja. Maar jij bent dus op zoek, als ik het goed begrijp Peter... naar een, een graafmachine die hoger dan een metertje of acht, negen kan, uh, uh, kan tillen. Klopt, klopt. Ja, een of andere overslagkraan. Dus uh, mocht er een enthousiast zijn en denken van... nou, uh, transport kunnen wij wel realiseren, dat is het probleem niet... Ja. om het hier op de plek te krijgen, maar... Uh, ja, ja, we moeten het nu doorpakken. Ja, maar als ik jou zo hoor, Peter, ligt heel stappos op zijn gat. Iedereen is met die sneeuwpomp bezig. Ja. En wat ga je dan als neus gebruiken of als ogen? Of... Uh, nou ja, de, de ogen, Er de, de worden ook uh, autobanden. Oh ja. <laughs> de, de, de, de neus wordt een enorme pion en er komt een uh, kunststof uh, zwarte bak op als hoed. Ja, je, je moet wel... Uh, je moet heel groot denken. Ja, nou, dat, lijkt me, ja dat is. Eh, die, ik, ben, ik ben in mijn, eh, in het bedrijf in het hoogseizoen. Ben ik nog nooit zo druk geweest als gisteren. zeg maar. Ja. Maar is er ook een serieuze bouwvergadering als het gaat om het, uh, het installeren van deze sneeuwpop? Ja, nou we vergaderen constant weer opnieuw. Ja. we moeten het plan wel elke keer een beetje aanpassen, want we zijn er inmiddels wel achter dat we toch wel uh, heel veel sneeuw nodig zijn. En is er genoeg sneeuw? Eh hey. Ja, er is genoeg, ja. want uh, ik denk dat er uh, geen bedrijf meer in Stappos is... inmiddels wat nog sneeuw heeft. Uh, alles wat overal met vrachtwouders en shovels weggehaald. Yeah. En, uh, dus ja, <laughs> iedereen heeft <laughs> straks weer uh, een schoon terreintje. <laughs> maar um, ik denk dat we genoeg hebben, ja. Nou, kijk, dus sneeuw is niet nodig. Een kraan, die, uh, of in ieder geval een, een graafmachine die hoger kan tillen... dan dat een metertje of zijn. negen, dat zou erg prettig zijn. Die is nog van harte welkom. En uh, handjes hebben jullie genoeg? Uh, nee, ook handjes zijn we nog bij nodig. Want er uh, moet straks ook met. Uh, ja, toch wel met Emmers met en zo. Uh, ja. toch wel een beetje bovenop gestapeld worden. En hij moet nog aangekleed worden. Ja. Gelukkig ja. heeft de stoffenwinkel. Gisteren is Jaal gesponsord van 11 uh, meter. <laughs> ja, die, die, De vrouwen zijn heel druk aan breien, zeg maar. Ja, ja, ja. Geweldig, ja, ik vind dit echt leuke initiatieven. Dat is, uh, daar zie je toch wat sneeuw voor broeders. Uh, laten we morgen even terugbellen om Juist, te kijken hoe yeah. hoog je dan zit. Ja, ja. want wanneer moet hij af zijn? Ja, uh... ja, nou, we proberen vanavond uh, toch wel dat hij die, dat die klaar is. Uh. Ja, in de loop van de avond. Nou, we gaan uh, morgen weer even contact met jou zoeken, Peter... om te horen of het allemaal gelukt is. En uh, als mensen zich uh, aangesproken voelen door jouw oproep... Uh, dan moeten ze ja. maar even contact opnemen met 538... dan zetten wij ze door naar jou. Dat ja, komt joh. helemaal goed. Ja, en doe er ook maar sneeuw bij, hoor. Alles neemt op de, de, de, de staphorst. Helemaal goed. Uh, Alles onder Peter, succes met de bouw. En, uh, hey, hartstikke bedankt. Stuur vast even een fotootje. Dan zetten we die op onze Instagram... Oh, voor de mensen die willen zien hoe het eruit ziet. Helemaal goed. Ja, gaan we doen. Oké, okay, hoi. Peter Stegeman over de sneeuwpop die ...wordt gebouwd in Stapphorst, dat is niet zomaar een sneeuwpop. Dat is de grootste van Nederland die daar... Zullen wij in... proberen hem te verslaan zometeen? Ja, dat wij een sneeuwpop... Uh... Dat wij even Peter nog uit de tentlok. Oh, dat is wel leuk, ja. Dat we met de team in de tuin, man. Even... Dat wij even oh, snel sneeuw... ja, leuk... ...een ochtendshow sneeuwpopje nog uitdraaien. Dertien <laughs> Dat moeten we weer een ochtendje geregeld kunnen krijgen. Dat komt helemaal goed.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 Show, maar straks nog het geluid van de kroegbel. Als je die hoort mag je even met de studio bellen op 0909 305 Vier kaarten voor vrienden van Amsterdam Live. Kun jij zometeen verdienen als jij de bel voorbij hoort komen. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.